9 uur. Dit is Radio 1. Met Kielijn de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Amerika heeft te veel invloed op het internet. Daar moet een eind aan komen, zegt eurocommissaris Nelly Kroes. En worden Nederlandse schaatsers minder vaak op doping gecontroleerd dan anderen? Herman Ram van de Dopingautoriteit geeft zo uitsluitend. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Bankverzekeraar SNS Reaal heeft vorig jaar bijna 2 miljard euro verlies geleden. De rode cijfers werden al verwacht... omdat er flink moest worden afgeschreven op de vastgoedportefeuille Property Finance. En er waren allerlei afwaarderingen op de verzekeringsdochters. Als SNS Reaal die eenmalige kosten niet had gehad... dan was er geen verlies, maar een winst uitgerold van 386 miljoen. Bestuursvoorzitter Van Olfen. De bank beschikt over een hele sterke vermogenspositie en ook de verzekeraar beschikt over een adequate vermogenspositie en onderliggend is het kernbedrijf gewoon gegroeid. Bij de bank hebben we 50.000 nieuwe klanten, 1,8 miljard nieuw spaargeld. De verzekeraar is gegroeid. Het marktaandeel van Zwitserleven is terug richting de 19%. We hebben de bittere pil van de afschrijving op het vastgoed moeten slikken, maar onderliggend heeft het bedrijf het gewoon netjes gedaan. Leraren moeten al vroeg in hun loopbaan beter worden begeleid... om te voorkomen dat ze vroegtijdig afhaken. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs... stellen daarvoor 80 miljoen euro beschikbaar. Volgens hen hebben veel beginnende leraren het gevoel... dat ze in het diepe worden gegooid zonder begeleiding. Veel leraren verlaten daardoor het onderwijs... al in de eerste vijf jaar van hun carrière. Bussemaker noemt dat verspilling van talent... dat hard nodig is voor de klas.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 In Londen wordt vandaag een grote internationale top gehouden over de handel in bedreigde diersoorten. Prins Charles en zijn zoon William hebben het initiatief genomen. Ze vragen in een videoboodschap in verschillende talen aandacht voor de gevolgen van de handel in beschermde dieren. Namens Nederland neemt staatssecretaris Dijksma deel aan de conferentie. Volgens haar is snel ingrijpen hard nodig. We hebben gezien dat in de afgelopen jaren de jacht op, op Ivoor en op wilde dieren eigenlijk in de top vijf van wereldwijde misdaden is komen te staan. En we zien in toenemende mate ook dat er bewijzen zijn dat bijvoorbeeld stroperij en de opbrengsten daarvan gelinkt worden aan het funden van terrorisme. Dus dat is echt een heel groot probleem. Afghanistan heeft 65 gevangenen vrijgelaten uit de gevangenis in Bagram. De VS had zich daar fel tegen verzet. Het zou gaan om Taliban-strijders en volgens Washington zullen ze de wapens opnemen tegen de NAVO en het Afghaanse leger. De Amerikanen hadden het tot vorig jaar maart voor het zeggen in Bagram. De VS zegt dat de gevangenen tientallen Amerikaanse en ISAF-militairen en Afghanen hebben gedood of verwond. Volgens de Afghaanse regering is er te weinig bewijs. Op de A28 is vannacht een overstekende vrouw doodgereden. Het ongeluk gebeurde tussen Putten en Nijkerk. De vrouw uit Hilversum en twee passagiers reden richting Utrecht... en ze gingen langs de kant staan, mogelijk omdat ze bijna zonder brandstof stonden. Volgens de politie klom de vrouw over de vangrail in de middenberm... en werd ze op de andere rijbaan geschept. Ze overleed aan haar verwondingen. Het weer nog af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt 7 of 8 graden, morgen geregeld zon, later regen en een graad of 7. AWB ah, Verkeersinformatie John Sohoka. Met 78 kilometer file is het een vrij normale ochtend. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A8 richting Amsterdam. Dat staat 5 kilometer bij Oosterzaan. Langste file op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Afrit Zeeburg en de Nieuwe Meer 9 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. We drukken dan normaal op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Daar staat tussen Elst en Westervoort 7 kilometer.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 Goedemorgen, we zijn er weer de hele ochtend tot 12 uur... met Stand.nl, het Short Track in Sochi, Media mediaforum en de quiz. Verslaggever Anne van der Veen is al de hele week in Sochi. Vandaag is zij in dat HHH, dat Hollandhuis van die sponsor. Die noemen we dus maar niet, maar dat is die andere H. Want Anne, wie volg je vandaag? Ja, ze wilde de spelen van Vancouver halen. Dat lukte niet, maar ze is nu wel in Sochi. Maar dan achter de bar, in dat beroemde HHH. Het is de ochtend van oud trackster Margriet de Schutter. Eerst nu de macht van de Amerikanen op het internet. De Verenigde Staten hebben veel te veel invloed op het net... en daar moet een eind aan komen. Dat vindt eurocommissaris Nelly Kroes. Volgens haar is het belachelijk dat het land 95 van het internet bestuurt... terwijl de Amerikanen maar 13 van het totaal aantal internetgebruikers uitmaken. Mevrouw Kroes, goedemorgen. Goedemorgen. Ligt u dat eens toe in hoe, hoeveel macht de Verenigde Staten hebben op dat internet? Even een lichte correctie. Het is niet anti verenigde Staten... maar het is heel duidelijk het beeld dat internet is een wereldgebeuren. Dat houdt niet op bij een grens. En dat het destijds in de Verenigde Staten ontstaan is, fantastisch. Maar inmiddels geniet de hele wereld ervan. En wat nu aan de orde is met het voorstel van de Europese Commissie... is om inderdaad die... Ontgroeiing van de Verenigde Staten van uh, het internet. Om dat in een goed kader te zetten. En vaststellen dat uh, we dat wereldwijd moeten tackelen. Want het, Door, het maakt niet het uit dat het de Amerikanen zijn, maar er is één partij die te veel macht heeft, zegt u? Precies, precies. Ja. En uh, die is normaal gesproken zeg je, uh, die partij is dat ontgroeid. Daar moeten we een wereldbenadering uh, op loslaten. En een systeem voor, uh, voor ontwerpen wat moet blijven werken, wat moet open zijn, wat ongecensureerd moet zijn en ongefragmenteerd. Maar hoe, dit is al jaren aan de gang en, en dat heeft ook jaren zo kunnen, zich kunnen ontwikkelen. Hoe kunt u dat tijd dan keren? Uh, het is nooit te laat om een ontwikkeling die niet meer past bij de huidige tijd, om die ja, aan te pakken. En we zijn daar natuurlijk al een tijd mee bezig. Maar hoe gaat u het uh, concreet wordt... doen dan? We gaan dit uh, concreet doen met andere partijen. Uh, daar worden een aantal internationale uh, bijeenkomsten voor georganiseerd. Die zijn ook al georganiseerd. En het betekent dat je ICAN, en dat is de organisatie die bijvoorbeeld uh, de .com uh, de, uh, namen allemaal registreert... en organiseert dat we daar allemaal een goed gevoel bij hebben um, en dat up-to-date maken... En het is eigenlijk praten over een multi-stakeholder functie, functie... die eigen tijd. En dat, daar is het nooit te laat voor. Dat gaan we nu uh, zeer rigoureus aanpakken. Maar dan nog, mevrouw Kroes, uh, Twitter, Google Facebook... het is toch allemaal gewoon door Amerikanen ontwikkeld... en in Amerikaanse handen. Dan is het toch een illusie om te denken... dat je daar als, als Europa veel invloed op kunt uitoefenen? Nee, want we zijn namelijk een belangrijke speler in dat gebeuren. En u noemde zelf al... Als maar 13% van de internetgebruikers de Amerikaanse nationaliteit hebben... dan is het ook uh, absoluut aan de orde dat we ten aanzien van de controle over... Dat hele gebeuren over dat internet met die hele belangrijke waarde voor ons. Dat het open is en dat het functioneert en ongecensureerd is. Dat we dat ook garanderen. En daar hebben we ook andere partijen in de wereld aan onze kant. De Amerikanen overigens hebben laten weten nadat ze gisteren dit besluit hebben gepubliceerd. Dat dit besluit is van de commissie. Dat ze van harte zullen meewerken. Maar hoe kunt u meer macht krijgen door te controleren? Wat gaat u dan controleren? We gaan het systeem uh, verbeteren. En het systeem? Open en het systeem van ICANN, van uh, IANA. Uh, de functies die um, in een heel duidelijke opstelling van een multi multistakeholdership... Um, orchestreren hoe een en ander geregeld wordt. Dus daar hebben partijen die er gebruik van maken van internet... zich dan aan te houden aan die regels. Is het ook niet, ligt er ook niet een rol voor de consumenten? Want de stichting NLnet hadden we gesproken. En die zeggen van ja, consumenten die gaan natuurlijk heel makkelijk in zee ook. Met bedrijven als Google, Facebook, Apple. Die Amerikaanse, die Amerikaanse dominantie, die, die blijft daarmee natuurlijk voortbestaan. Maar ik heb het over het systeem van internet. Hoe je dat eh, bestuurt. En welke vaststelling eh, is er mogelijk ten aanzien van een multi-stakeholder eh, formule? Welke vaststelling is mogelijk om het open te houden en ongecensureerd en ongefragmenteerd? Dus wat zijn de spelregels? Wie controleert? Wanneer wordt eh, er op welke manier ingegrepen? Om die hele belangrijke waarden in ieder geval voor Europa. En veilig te daar probeert Europa nu meer grip op te krijgen. Dank u wel, Eurocommissaris Nelly Kroes. Nederlanders domineren het Olympisch schaatstoernooi. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar hoe doen ze dat? Uh, doen ze dat bijvoorbeeld eerlijk? De Noorse schaatsers die hebben daar vraagtekens bij gezet. Volgens hen worden de Nederlandse schaatsers... veel minder gecontroleerd op doping. Herman Ram is directeur van de Nederlandse dopingautoriteit en is hier bij ons. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Hebben die Noorden een punt... Nee, overigens waren het niet de, de schaatsers die dit beschuldigd worden. Dat waren wat journalisten om het toch even recht te zetten. Nou, maar er was één schaatser volgens mij, Pedersen. Die, die heeft het gevolgd, gezet. dat klopt. Maar hij ja. is er inderdaad niet over begonnen. En de rest heeft inmiddels ook duidelijk gemaakt dat het hun standpunt niet is. Nee, in zijn algemeenheid worden Nederlandse schaatsers juist meer gecontroleerd dan uh, Nooren dan um, En dat is ook vrij simpel, omdat ze gewoon beter zijn. Naarmate je meer scoort, word je ook vaker gecontroleerd. Als je vaker wint, en Sven Kramer, die wordt vaker gecontroleerd? Absoluut, ja. ja waar de Nooren het over hadden, was specifiek over bloedcontroles. Daar hebben ze in die zin een punt dat uh, de Nederlandse Dopingautoriteit... pas in 2013 daarmee begonnen is. En dat was een geldkwestie. Dus daar waren zij eerder dan wij. U hebt ook de cijfers, hè? vergelijk dat eens met, met het Noorden dan bijvoorbeeld? Hoe... Nou ja, ik heb er inderdaad eens even aangekeken. We zijn ongeveer 25% Nooren ten opzichte van Nederlanders. Ze hebben ongeveer met een derde van onze topsporters te maken. Het totaal aantal sporters is ongeveer 40% van het aantal sporters in Nederland. En toch hebben ze 20% meer budget. Dus daar zit wel iets scheefs. Ja, dus we zitten wel in de top 10, laten we zeggen, qua prestaties, maar niet in de top 10 qua controles. Nee, precies. Want er is niet een, een, een harde norm over hoeveel controles goed is of uh, waar de grens getrokken wordt. Dus je kunt eigenlijk alleen onderling vergelijken van waar sta je op uh, in, in, in de sportwereld. Nou, Nederland uh, wil top 10 zijn, is dat uiteraard in de winterspelen op dit moment heel duidelijk. Uh, maar wij halen qua dopingcontroles nog niet de top 20. Ja, maar wat zegt dit dan? Ik bedoel, is het dan zo dat er misschien wel doping wordt gebruikt bij Nederlandse schaatsers? En weten we dat nu niet? Dat zou op zich altijd kunnen. Ik weet nooit zeker uh, uh, of er al dan die doping gebruikt wordt. Uh, over jarenlang en ook over de hele wereld zie je dat het schaatsen relatief schoon is. Uh, er zijn natuurlijk zaken internationaal. Ook in Nederland hebben we een paar zaken gehad. Maar het valt relatief wel mee. Maar het blijft uiteindelijk natuurlijk wel zo. Hoe meer je controleert, hoe grotere zekerheid je hebt. Ja, terwijl die sport toch alles heeft van dat je denkt: nou, als je dan al doping gebruikt als sport, dan zou schaatsen een prima sport zijn daarvoor. Ja, de sport leent zich er op zich natuurlijk wel voor. Niet helemaal vergelijkbaar. Schaats is natuurlijk een heel technische sport. Dus uh, het, het is een, een, een minder grote factor dan sommige andere sporten. Maar zonder twijfel maakt het verschil en kan het ook heel groot verschil maken. En uiteindelijk kan het ook het verschil tussen winnen en verliezen zijn. En u zegt: het is ook vooral een geldkwestie dat we die controles niet allemaal kunnen doen. Ja, dat is voor ons inderdaad uh, eigenlijk gewoon de grens. Uh, als ik puur naar budgetten kijk, dan, uh, dan staan wij dus niet in de top 10... Uh, uh, waar we sportief gezien wel staan, verre van dat. Uh, ik zeg trouwens wel bij geld, is natuurlijk niet het enige waar het over hebt. Uiteindelijk gaat het ook over kwaliteit, over de manier waarop je het inricht. Maar ja, als het puur om aantallen gaat en om dit soort vergelijkingen... dan kunnen wij het gewoon niet doen, omdat we het geld niet hebben. Want welke plek neemt het schaatsen dan nu in? Jullie maken keuzes. Ja. Ja, maar nou, op jullie zich, oprichten. Zeker. En, en binnen Nederland doen we juist heel veel aan het schaatsen. Omdat we daar zo'n belangrijke positie hebben. Maar in hoeveel nemen. ten opzichte van andere sporten? Um, nou, ik denk dat we op dit moment. Dit weet ik niet heel exact. Maar dat we in ieder geval meer dan 10% van ons totaal aantal controles aan het schaatsen besteden. Misschien wel 15%. Dat ligt ergens in die hoek. Dus dat is op zich heel veel. Um, maar er is dat toch voldoende? Sporten? Nou. Ja, wat is voldoende? Um, niemand weet. Zou exact u meer wat... willen controleren? Dat absoluut. Um, maar dat geldt natuurlijk in zijn algemeenheid. Naarmate ik meer kan doen, zal ik het ook doen. Geef me een dubbeljet. Ik doe twee keer zoveel. Maar en en goed, u ook wil ook niet iemand uh, kapot controleren, toch? Dat die nee, dat nee, je... nee, dat is uiteindelijk... En dat, dat kan op een gegeven moment wel gaan spelen. Zeker als je kijkt naar de toppers... zoals inderdaad Sven Kramer en uh, Irene Wust. Die worden zo vaak gecontroleerd... dat je op een gegeven moment natuurlijk wel een grens moet trekken. Um, we vinden uiteindelijk dat elke dopencontrole toch een, een zekere inbreuk is. Een beperkte, maar toch... Dus je moet altijd een reden hebben om iemand te controleren. En elke dag wordt op een gegeven moment natuurlijk wel te gek. Maar wat betekent dan veel in hun geval bij een een Kraam? Nou, ik, ik heb dat niet precies nagekeken, maar uh, beide worden tientallen keren per jaar gecontroleerd. Uh, ik denk dat ze zeker minimaal eens in de twee weken over het hele jaar in het seizoen dus nog een stuk meer gecontroleerd worden. Dat zei Kramer ook in een interview hè, van de week naar aanleiding van de, de reacties daar vanuit Noorwegen. Hij zei: om de twee weken word ik ja. nog gecontroleerd. Ja, ik kan zonder meer kijken naar wat de ISU doet. Dus de Internationale schaatsunie, En ik weet uiteraard wat wij doen. Uh, maar daarnaast zijn er ook nog controles in andere landen waar ze wedstrijden rijden of van andere nationale antidopingorganisaties. Dus dat telt echt wel voor ze op. Even over dat geld, hè? want hoe, komt, hoe wordt u eigenlijk gefinancierd, de dopingautoriteit? We krijgen geld van de overheid, het ministerie van VWS en uh, geld uit de Lotto. Um, en dat is het Lotto geld wat gebruikt wordt voor de dopingcontroles. Um, dus we zijn eigenlijk heel sterk afhankelijk van uh, het aantal van, ja, van Het gokgedrag van raar, mensen. He? Ja, Dat is raar, dat, dat is ook kwetsbaar. Uh, ik moet tegelijkertijd zeggen dat Lotto al heel erg lang, ik weet niet eens hoe lang, maar een trouwe sponsor van de sport is. De Lotto heeft verschrikkelijk voorbijgedragen aan de sport. sportjes voorbij komen al 50 jaar of zo? Ja, dat zou best kunnen. Ik zit nu ja. 22 jaar in de sport. En, en toen was het al een, een soort ja. historisch gegeven. Dus de Lotto heeft ontzaglijk veel voor ons betekend. Ja. Uh, maar in de praktijk ja, je bent wel afhankelijk van hoe goed de Lotto het doet. En dat is soms heel erg kwetsbaar. Maar dat is toch eigenlijk gek, hè? Dat, dat het daarvan afhankelijk is. U zegt ook de overheid is een deel van, van die het geld beschikbaar stelt. Zou die niet meer moeten doen dan? Ja, vanuit mijn positie kan ik dat natuurlijk alleen maar ja op zeggen. Um, en ik vind dat ook eigenlijk al jaren. Um, in, dat internationaal, uh, in die internationale arena waar we eigenlijk in zitten... Um, kunnen wij denk ik niet altijd uh, dat doen wat er van ons verwacht wordt. Ik denk nog steeds over dat het kwaliteit boven kwantiteit gaat. We doen het denk ik heel goed. We zijn een aantal punten ook juist heel erg uh, vooruitstrevend, creatief. We nemen heel veel belangrijke posities in. Maar um, daar waar het echt geld kost, moeten wij een grens trekken. En die trek ik niet altijd daar waar ik zou willen. Nou, feit is dat er in het schaatsen uh, eigenlijk nauwelijks dopinggevallen zijn. Is schaatsen daarmee een schone sport? Schoon zeg ik van geen enkele sport. Uh, dat kan ik nooit zeggen. Ik zeg altijd schoner. Um, en dat is niet alleen op basis van de dopencontroles en de resultaten daarvan. Maar ook omdat je uit die sport gewoon merkt dat er een, echt een, toch een, een, een, een... in zijn algemeenheid antidopingcultuur is, zeker in Nederland. Dat kan ongelukken zeker niet voorkomen. En natuurlijk kan een individu altijd besluiten nemen, maar naar de sport kijkend, hebben wij daar niet hele grote zorgen. Want dat is dan echt de sportcultuur? Ja. Wat is het verschil dan met wielrennen? Waardoor dat kennelijk ja, het daar is meer in het systeem duurt, is gekomen uh, uh, dan bij het schaatsen? Cultuur kun je niet meten, jammer genoeg. Je kunt niet zeggen tien of negen. Maar uh, ja, de geschiedenis van het wielrennen is echt een heel andere. Dus we begonnen uiteindelijk toch als een, een mediaspectakel. De eerste Tour de France's uh, waren eigendom van een krant... die dat uh, eigenlijk alleen deed om goede verhalen te hebben. Het schaatsen heeft een totaal andere achtergrond. Um, en wij, wij voelen heel duidelijk verschil en kunnen dat ook wel vaststellen... per sport of daar echt een basis is voor massaal dopinggebruik of niet. Dat is dus los van een individu, want dat kan altijd en overal. Ja. Maar in het wielrennen heb je toch jarenlang... daar zijn gelukkig hele grote veranderingen gaande... maar jarenlang toch een goede basis gehad voor dopinggebruik. Want als we nu, er is nu dat discussie over het schaatsen... dat het, was van het weekend ook, stond in de volkskrant een groot verhaal... dat het aantrekkelijker gemaakt moet worden. Dat je meer, meer rondes moet doen om op die manier ook meer spektakel te creëren. Ziet u dat dan met, bij wij spreken, angst en beven tegemoet? Van oh, daarmee werk je dus wel meer richting een cultuur die richting doping zou kunnen gaan? Nou ja, topsport is nou eenmaal prestaties leveren... dus je creëert eigenlijk altijd een, een situatie... waarin uh, de grenzen worden opgezocht. Daar zijn topsporters van. En um, jammer genoeg kan dat ook tot, tot dopinggebruik leiden. Maar, maar als je de schaatsport is... anders zou gaan inrichten... zou je daarmee dat, dat kan, meer kunnen creëren? Dat zou het kwetsbaar kunnen maken. Um, het is tegelijkertijd niet zo dat op zich prestatie... dwang of hoe je het wil noemen... automatisch tot doping leidt of iets dergelijks. Het hangt er toch van al vooral van hoe je het inricht... en uh, wie je erbij betrokken houdt en uiteindelijk toch ook weer hoeveel controle je uitoefenen. U hebt onlangs gezegd in een interview... dat dopinggebruik neemt af sinds 2008. Dat geldt voor de sport in het algemeen. Um, is de sport nou schoner of zijn de fraudeurs gewoon slimmer? Nou, hoewel ik dat natuurlijk niet heel hard kan maken... ik denk inderdaad dat de sport, hoewel het heel langzaam gaat... Hoor, laat dat duidelijk zijn, maar hand inderdaad... in zijn algemeenheid schoner wordt. Um, dat komt ook omdat de controles feitelijk natuurlijk verbeterd zijn... in de loop van die jaren. Um, wij denken dus ook dat het feit dat het heel langzaam daalt... Misschien nog niet eens het allergunstigste beeld geeft, het kon nog wel eens wat beter zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet een aantal duidelijke probleemgebieden houdt. Bepaalde sporten zijn nou eenmaal kwetsbaarder mm -hmm. dan anderen en het is ook per land verschillend. En het is niet zo dat u uh, met uw technieken en, uh, en te weinig middelen, zegt u, uh, er steeds achteraan loopt. Dat er nu ergens in een laboratorium alweer mensen bezig zijn uh, dingen te ontwikkelen. Of misschien die nu al gebruikt worden die u niet eens kunt opsporen. Nou, het gat is steeds kleiner geworden. Vroeger was dat probleem heel groot. Het heeft, bijvoorbeeld uh, in het geval van Epo heel lang geduurd voordat er een effectieve uh, opsporingsmethode was. Uh, Tegenwoordig weten we veel eerder wat er aankomt. Omdat er heel nauw wordt samengewerkt met de farmaceutische industrie. Wereldwijd, niet specifiek in Nederland. Um, dus je weet eigenlijk wat er gaat gebeuren. Je kunt vroeg beginnen in het laboratorium. Dat doen wij natuurlijk niet zelf met uh, methodes te ontwikkelen. En daar komt nog eens een keer bij dat we op dit moment acht jaar kunnen terugkijken. Dat wordt tien jaar. Het geldt overigens al nu voor Sochi dat daar tien jaar lang alles bewaard wordt. Um, en zelfs als je dus nu niets uh, kan vinden... dan kun je over één, twee, drie, vier jaar ongetwijfeld het wel vinden. En ja, dat ook... Russische middel, hè, waar laatst over gesproken werd... wat die Russische wetenschappers hebben ontwikkeld... wat niet waar te nemen is, daarvan werd al gezegd... het zou dus kunnen zijn dat we over vijf jaar moeten vaststellen... dat het toen... Ja, het middel was overigens niet nieuw... En je kunt het ook zelfs gewoon via internet krijgen... of gewoon, dat zeg ik dan even tussen aanhalingstekens natuurlijk... Het... De Russen hebben het ook niet ontwikkeld. Wat hij nieuw was, is dat het werd aangeboden in het kader van Sochi. Ja. En dat daar door een Duitse, Duitse televisieprogramma ook een reportage van gemaakt is. Maar het zou kunnen zijn dat je over een jaar of vijf pas kunt waarnemen... van, ja, hé, hey, diegene dat, heeft dat toen. Dat zou kunnen. Dat en het had. is natuurlijk wel zo dat zo'n bericht um, uh, ja, een hoop extra aandacht uh, genereert. Er extra uh, belang in het laboratorium aan gehecht wordt. Dus men zal er nog een schepje bovenop gooien. We kunnen het overigens op zich op dit moment ook al wel vaststellen... maar dan moet je dat eigenlijk helemaal buiten de dopercontrollestructuur doen... Want dan weet je exact waar je naar zoekt. En ik verwacht, ik hoor van in ieder geval mensen uit de laboratoriumwereld. dat het 1-2 hooguit drie jaar duurt. Uh -huh. En ook dat zal gevonden kunnen worden. En dan zullen de stalen waarschijnlijk weer uit de, uit de vriezer gaan. En als we naar de uitslagen kijken. dan hebben we in ieder geval niet de Russen. want daar werd van gezegd dat die het misschien wel zouden gebruiken. in ieder geval niet van geprofiteerd. want de Nederlanders zijn nog steeds beter. Um, uh, absoluut. En overigens, gelukkig blijft de belangrijkste factor in de sport. eenvoudigweg uh, talent, hard werken. en uh, soms ook een beetje geluk. Uh, we moeten dat ook niet overdrijven in dat opzicht. Uh, de Russen lijken inderdaad niet in zijn algemeenheid. Uh, een gevonden te hebben. Dat hadden we ook niet, ook niet verwacht. Um, en als het al een keer individueel gebeurt... en men daar blijkbaar 100.000 dollar voor betaald heeft... Um, ja, dan zullen we dat over een paar jaar waarschijnlijk alsnog weten. Herman Ram, hij is directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Van 9 tot 12. KRO-NCRV. De Ochtend. De bewoners in Noord-Groningen bekijken vanochtend de eventuele schade aan hun huizen... na die nieuwe aardbeving van vannacht. Volgens het KNMI lag het epicentrum onder het dorpje Leermens, vlakbij Loppersum. En is verslaggever in Kamer trof Wout Zorgdrager... in zijn huis bij de kerk van Leermens. Nou, je schrikt hier gewoon wezenloos. Je, je, uh, uh, ja, er komt plotseling vanuit het niets een enorme beving op je af. En uh, nou, dat, is een, ja, dat is gewoon naar. Wat deed u toen? Bleef u liggen? of uh... Nee, uh, mijn vrouw ging eventjes uh, inspecteren of hier binnen de boel in orde was. Uh, ik uh, moet eerlijk tot mijn schande zeggen dat ik bleef liggen. En uh, uh, nou goed, dan lig je nog een half uurtje wat na te, uh, te denken en te, te, te, te dobberen. En uh, vervolgens, ja, dan ga je toch maar weer slapen, want veel anders uh, kun je niet doen. Ja. We staan uh, in de gang. U heeft een sjaal om. Ja. Want u gaat, dat is dan uh, wat je allemaal doet hier in de omgeving, buiten kijken, denk ik, hè? Nou, wat mij vooral erg interesseert is deze muur. Ja. De muur aan de noordkant. Daar. Uh, oh ja, ik zie de scheur zit, al zitten. Ja. Zit een uh, forse scheur van, uh, van alle eerdere bevingen. Want voor de goede orde, die, van augustus 2012, dat was er maar eentje. Er waren er natuurlijk veel meer ook daarvoor. Die scheur die loopt nou. Uh, uh, ja, van boven naar beneden. Ja. En ik heb hij loopt de indruk... door de stenen heen, hè? Hij loopt dwars door de stenen heen. Ik heb ja. de indruk dat hij weer wat, uh, wat groter is geworden. Ja. En uh, nou ja, het is natuurlijk fantastisch dat het opgeknapt wordt. Maar het gaat niet weg. Het houdt niet op. En even verderop, aan de andere kant van de, van de kerk... is het dorpshuis. De deur is open. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik, ik schrok wakker en ik zat in één keer rechtop in bed. En uh, ik denk, zo erg is het nog niet geweest. Dat was het eerste wat ik dacht. Toen dacht ik aan mijn kinderen, aan de voorkant, omdat we wat schade aan het pand hadden. En uh, nou, mijn vrouw zei direct al van, uh, ik hoor uh, Niels en uh, Sam. Onze zoon en dochter hoor ik, volgens mij ook. Die zijn er dus wel uit geweest. Maar blijkbaar zo nuchter als we zijn geweest, zijn we allemaal weer op bed gekropen. En, uh, en weer gaan slapen? En weer gaan slapen, ja. Wat heeft u ervan gemeen? Uh, ook in één keer een gigantische trilling. Ik heb geen klap gehoord. Dat hoorde ik wel dat mensen dat gehoord hebben. Maar dat heb ik dus niet gehoord. Uh, boven uh, op onze slaapkamer had ik het een en ander op de kast staan. En toen zag ik, zag ik dus vanochtend wel dat er uh, fotolijstjes... en dat soort dingen omgevallen waren. Wat, wat doet dit nou met jullie? Het is natuurlijk niet de eerste. Maar het is dus kennelijk wel een hele uh, zware geweest voor je gevoel. Wat doet het met, met, met, met jullie hier in het huis? We zien het een beetje uh, anders dan een half jaar geleden, zeg maar. Het is voor ons uh, gevaarlijker geworden uh, qua, nou ja, voor de veiligheid van de kinderen, zeg maar. Voelt u dat ook zo? Dat voel ik zeer zeker. Ik had ook echt een half jaar terug dat ik dacht van, oh, het komt allemaal wel goed. Maar nou, de laatste paar maanden, nou ik ook weet dat het, dat het in huis uh, minder wordt qua muren, word ik daar wel banger van. Irma Rietman was dat uit Leermens... hoorde een bijdrage van NOS-verslaggever Rien Kamer. Nou, bij de NAM zijn inmiddels de eerste schademeldingen binnengekomen. NAM heeft besloten om een kantoor in Loppersum vanmiddag... daarom langer open te houden. Anne Margriet de Schutter is in het Hollandhuis in Sochi. Oud Maar nu in de bediening. En uh, Anne van der Veen, onze verslaggever, die volgt haar de hele ochtend. Ja, want... Uh... Margriete Schutter is dus oud short trekster. Ze weet er alles vanaf. heeft bijvoorbeeld ook gewoon in de ploeg gezeten met Jorien, Jorien Termos en Jaren van Kerkhoff. En nu hier in de bediening. En hoe komt dat? Omdat jij iets niet kan wat een schaatser wel zou moeten kunnen. Ja, dat klopt. Uh, twee jaar toen of twee jaar geleden voordat ik stopte. Ik stopte in 2010 in Vancouver. Uh, toen uh, ja, kwam ik er eigenlijk achter dat. Uh, mijn, mijn bouw eigenlijk niet gemaakt is voor short track. Uh, Dat ik eigenlijk niet diep genoeg kon zetten En dat deed je toen al een tijdje, hè? Ik bedoel, je was geen tien, je was al 23 En je komt er opeens achter, mijn bouw is niet goed. Dat moet echt balen zijn. Ja, klopt. Ik had al, uh, nou, vanaf mijn tweede sta ik al uh, op het ijs. En uh, nou, ik merkte al wel dat ik moeite had met diep zitten. Uh, nou, heel veel keuren, medische keuringen gehad waarin ik het advies kreeg om uh, nou ja, flink te rekken en oefeningen te doen. En dat deed ik en dat deed ik. En het werd maar niet beter en het werd maar niet beter... Totdat ik nou, met een specialist in aanraking kwam. En die zei van, ja, je, je bouw is gewoon in die zin te stijf in mijn enkels. Waardoor ik mijn knie minder goed naar voren kon drukken. En daardoor ja, minder goed in de schaatshouding kon komen. De billen gaan hier ook al wat naar beneden. Want als er over een schaatshouding wordt gesproken... dan moeten we hem ook even voordoen. En we moeten er ook straks om 11 uur zo'n beetje op gaan letten... bij die andere meiden. Want die kunnen dit perfect, maar doe het eens voor. Wat moeten die meiden... Hoe gaan doen? Ja, bij short track is het heel belangrijk dat je heel compact bent. Uh, in de bocht wordt je lichaamsgewicht uh, gigantisch verdubbeld. Er komen gigantische g-krachten uh, ja, op je benen. Um, en het is heel belangrijk dat je daarin ja, compact blijft. We zitten nu uh, door onze hurken. Uh, ik denk dat we onze billen 50 centimeter boven de grond <laughs> ja, zitten. Ja, dat is wel heel laag inderdaad. En hoe maar... laag zou je moeten kunnen? Um, ja, nou, dat is per persoon natuurlijk weer verschillend. Dat hangt ook weer van je techniek af, je, je lengte af. Uh, als je kijkt naar Jorien, die is natuurlijk een van de langste meiden van het veld. En Yara is daarin een stuk kleiner. Dus um, ja, dat is heel erg persoonlijk. Maar jouw carrière, je hebt Vancouver niet gehaald. Je staat nu in de bediening in het Heinekenhuis, daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Hoeveel centimeter... Schilde het, hoeveel had je dieper moeten zakken? Nou ja, ook dat is heel lastig om in centimeters te spreken. Maar het feit is wel, ik had flexibeler moeten zijn... waar, waar uh, nou, de, de toppers zoals uh, Jorien Ter Mors en Jaren van Kerkhoff vandaag... wat zij uh, gewoon vanuit souplesse kunnen doen en vanuit uh, talent kunnen doen... dat moest ik dus elke dag juist uh, heel goed oefenen. Dus bij mij ging het niet vanzelf. We zitten nog steeds in die schaatshouding. Dat doen we nu een minuutje of twee... Ja. Hoe lang moet je dit als topper kunnen volhouden? Nou ja, natuurlijk zo lang mogelijk. Uh, of net zo lang als de wedstrijd duurt. Maar ja, ze trainen op dit moment twee tot drie keer per dag. En uh, ja, het is de bedoeling dat je dan constant in die hoeken zit. En er komt zoveel kracht op je benen. Dus ja, dat moet je gewoon non-stop uh, ja, trainen. Jij hebt het jaren geprobeerd. En die centimeter of vijf dieper, dat lukte niet. Ze hoorden de hele tijd dieper, dieper, dieper. En opeens komt ze erachter... Ja, ik kan het eigenlijk gewoon niet. En zo beland je dus in de bediening in het Holland Heinekenhuis. En daar gaan we. Want je moet zo aan het werk. Kijk even op mijn ja, <laughs> ja. Daar gaan we zo eens kijken waar ze dan werkt. De ochtend. Standpunt.nl. Vandaag in Stand.nl een onderwerp dat in België al tot heftige en emotionele discussies heeft geleid. België wordt vandaag namelijk zo goed als zeker het eerste land ter wereld zonder leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen. Eerder lag die grens bij 18 jaar, maar nu mogen alle kinderen om euthanasie vragen als ze ongeneeslijk ziek zijn... ondraaglijk lijden en wel weten wat ze willen. Dus ze moeten wel wilsbekwaam zijn. En dan is het ook nog wel zo dat tot 18 jaar... de ouders het er in ieder geval eens mee moeten zijn. In Nederland ligt dat anders. In Nederland hanteren we wel een leeftijdsgrens... al ligt die wel een stuk lager, namelijk op 12 jaar. De vraag is, geeft België het goede voorbeeld... door die leeftijdsgrens helemaal los te laten... en het dus voor alle kinderen mogelijk te maken... of is het onverantwoord om helemaal geen minimumleeftijd te hanteren? De stelling waar we vandaag uw reactie op willen weten... is het loslaten... ...van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Wilt u reageren? Doe dat dan. Bel op 0800-1101. Stem via de site www.stand.nl. Of geef een reactie via Twitter. Doe dat dan met de hashtag standpunt. Een paar reacties die we her en der verzameld hebben. Mitch Devink, lijkt me iemand uit Vlaanderen... Begrijpt, ...is het eens trouwens met de stelling. Begrijpt trouwens niet waarom een overheid zich bemoeit... ...met een onderwerp als euthanasie. Is duidelijk een privézaak. Zelfbeschikkingsrecht heeft hij er nog achter gezet als hashtag. En Frans Derks, die uh, is het onderwerp... Oneens, beslissen over euthanasie mag vanaf je twaalfde... over geslachtsverandering vanaf je zestiende. Maar een pilsje op je zeventiende mag dan weer niet. Belachelijk, zegt hij, Frans Derks dus. Het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Laat ons weten wat u daarvan vindt door te stemmen via de site www.stand.nl. Twitteren dus met hashtag standpunt. Of gewoon even gratis bellen, horen we u straks in de uitzending 0800-1101. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Jan van der Put. In de Domkerk in Utrecht is komende zaterdag een herdenkingsdienst voor oud-minister Borst. Dat heeft de familie via een rouwadvertentie laten weten. Ze wordt daarna in besloten kring begraven. Het onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Borst is nog steeds gaande. De Afghaanse regering heeft 65 gevangenen vrijgelaten... ondanks felle protesten van de Verenigde Staten. Volgens de Amerikanen zijn het Taliban-strijders die weer de wapens zullen opnemen... tegen de internationale troepenmacht in het land en het Afghaanse leger. Om te voorkomen dat leraren al vroeg in hun loopbaan afhaken... moeten ze beter worden begeleid. Minister Bussenmaker en staatssecretaris Dekker... stellen daarvoor 80 miljoen euro beschikbaar. Veel beginnende leraren vinden dat ze in het dieper worden gegooid... en haken voortijdig af. En op de A28 is vannacht een overstekende vrouw doodgereden. Dat ongeluk gebeurde tussen Putten en Nijkerk. De vrouw uit Hilversum wilde volgens de politie... naar een tankstation aan de andere kant van de A28. Maar toen werd ze door een auto geschept. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, John Hoka. Er staat in totaal nog 14 kilometer file. Uh, nog vertraging bij Amsterdam door ongelukken. Op de A2 richting Amsterdam staat bij knopend Holendrecht 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht en op de ring... Amsterdam. Dat staat op de A10 tussen Amsterdam Business Park en Knoopend Nieuwe Meer. Vijf kilometer. Daar zijn inmiddels alle reizen ook weer open. De ochtend. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog hebben veel ouders uit Oostenrijk en Duitsland hun kinderen uit veiligheid ondergebracht in Nederland. Maar wat is er eigenlijk met hen gebeurd? Mirjam Keesing is een zoektocht begonnen. Het wordt vandaag een drukke dag voor de Nederlandse equipe in Sochi. NOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. Want Gio, hoeveel moeten er aan de bak vandaag? Tien. Tien Nederlanders, ja, dan moeten er veel meer aan de bak. Maar we kijken natuurlijk vooral naar de Nederlanders. Uh, en die komen allemaal op het ijs in actie. Vier lange baanschaatsters, de duizend meter natuurlijk... voor vrouwen en zes short trackers. Jorien Ter en Jara van Kerkhoff komen in actie... in de kwartfinales van de 500 meter. Als ze die doorkomen, dan zien we ze in de halve finales... en misschien wel in de finale terug. Maar, Jorien Ter dan moet je vooral... Niet in je laatste ronde... Vooral je laatste bocht niet, wat veel gebeurt. En dat je net een slippertje hebt, iemand er binnen doorzet. en ja, dan dat je net je kwalificeerde positie mist. Of misschien wel je medaille. Nou, Ter Termos zien we vandaag dus op de 500 meter. Het snelle, zenuwachtige nummer dat al jaren gedomineerd wordt door de Koreanen en de Chinezen. En bij de mannen staan de kwalificaties op de 1000 meter op het programma. Freek van der Wacht kijkt er naar uit, want. Dat is een hele mooie afstand. Ja, dat, uh, het, is, uh, het begint steeds meer uh, op snelheid te er gereden. Er wordt al. Uh, Echt heel veel ingehaald en echt heel veel uh, gekeken. Want uh, de snelheid ligt net wat lager, waardoor mensen toch nog wat kunnen volhouden. Maar daar komt weer die vermoeidheid in in de laatste paar ronden. En daar ligt dan altijd weer de kans. Niels Kerstolt rijdt ook de kwalificatie van de 1000 meter. En natuurlijk Shinky Knecht. Ook hij gaat zich proberen te plaatsen voor de kwartfinales van zaterdag. Maar makkelijk wordt dat niet op de kilometer. Dat is in principe de zwaarste afstand. Is, de, is, de beginsnelheid is op het moment al relatief hoog. Dus je moet echt al van voren zitten wil je iets uh, kunnen bereiken. Want die mannen kunnen allemaal negen rond hard rijden. Dus, dus, uh, uh, uh, ik vind het zelf de moeilijkste afstand uh, die erbij is. Uh, want uh, er, er vallen geen gaten, het blijft allemaal bij elkaar. Dus uh, je moet eigenlijk van het begin voorin zitten en dan uh, je plekje verdedigen. Dat is eigenlijk... Uh de tactiek voor een, een duizend meter. Nou, al die mannen die we genoemd hebben, rijden dan ook nog eens de relay. En dat wordt vanmiddag om half één heel spannend. Nederland moet in de halve finale tegen Korea, Amerika en Kazachstan. Als Nederland die doorkomt, dan maakt het volgende week vrijdag... in de finale serieus kans op een medaille. Fleetwood Mac op Radio 1. Het album Rumors, 1977, go your own way, het was Fleetwood Mac. Het moet het Silicon Valley op het gebied van internationale veiligheid worden. De The Hague Security Delta, zo heet het, zit dus in Den Haag. En het is een campus waar bedrijven, overheid en kennisinstellingen... het nieuwste van het nieuwste moeten bedenken om ons leven veiliger te maken. Over een half uur wordt het geopend. NOS-verslaggever Menno Reemeyer ging er alvast kijken het gaat om cybersecurity, national security, critical infrastructure, forensics en education bijna niet in één zin uit te spreken, maar het gaat om grote internationale veiligheidsvraagstukken over infrastructuur, over gas, licht als daar iets mee gebeurt. Het gaat over bijna alles, maar ook heel simpel uw veiligheid als u wilt mailen of bijvoorbeeld online wilt shoppen. We verliezen miljoenen per jaar en wereldwijd honderden miljarden per jaar aan allerlei uh, cybercriminaliteit... Je moet ervoor zorgen dat je die beveiliging opkrikt. Nou, een van de projecten uh, die we hier doen... is een heel specifiek project om de beveiliging te verbeteren. Rotterdam, het gezicht als het gaat om internationale veiligheidsvraagstukken. En nu directeur van de nieuwe campus... waar het gaat om alle vormen van veiligheid. Ook bijvoorbeeld bij grote evenementen of demonstraties. Of een uh, uit de hand gelopen Facebookfeestje. De sociale media hadden daarbij kunnen helpen. Dat al die gegevens van Facebook, Twitter... dat het allemaal bij elkaar wordt uh, gebracht. En op zodanig gepakt dat besluitvormers er wat aan kunnen hebben en dat ze dus in staat zijn om in een vroegtijdig stadium te begrijpen wat er aan de hand is en welke maatregelen ze dan moeten nemen. Maar ook bij evenementen kan het helpen. Daarvoor is een klein bedrijfje dat Twitchident heeft bedacht. Wat wij doen is dat we zorgen dat ze de informatie krijgen, dat ze signalen krijgen uit sociale media over, over eventueel onraad. Nou ja, dat... Dus als er op Twitter rondgaat van we gaan allemaal met eieren gooien naar een bepaalde popgroep, dan weten, weten ze het al van tevoren. Als het op Twitter rondgaat, dan kunnen we dat filteren. Ja, dan weten ze dat. Dan kunnen zo, ze daarop reageren. Zo praktisch is het. Zo praktisch is het. Over een maand is hier een hele grote, belangrijke, wereldwijde top. Wat kunt u daarmee? Wat wij zouden kunnen doen, is dat wij uh, overheidsinstanties... die over de veiligheid gaan, daar gaan er veel over in dat geval... zouden kunnen ondersteunen om de informatie van sociale media te halen. Al gehad? Ja, ik ga daar niet op binnen. Dat, dat, uh, dat. Wij hebben afgesproken dat we niet uh, over vragen van klanten praten. Maar iedereen kan zich voorstellen als je erover nadenkt... dat je met sociale media iets zou kunnen. Nog iets dichter bij huis. Dagelijks moeten we inloggen bij Facebook, Hotmail, LinkedIn of bij de webwinkel waar u wat wilt kopen. En dan gebruiken we allemaal onze e-mailadressen en wachtwoorden. Dat is gevaarlijk, dat weten we allemaal. Maar ondernemer Leopold van Oosten heeft met zijn bedrijf de Tokenizer bedacht. De app voert eigenlijk een extra check uit. Dus zodra jij je username en wachtwoord hebt ingevoerd vraagt hij door middel van een notificatie op je mobiel... of jij daadwerkelijk wil inloggen. Dus als een andere gebruiker jouw wachtwoord gehackt heeft... en probeert in te loggen bij die dienst, dan lukt dat nog steeds niet... zolang jij niet bevestigt op je telefoon dat je dat wilt. Uh, ik voer mijn username in, mijn wachtwoord. Gewoon, en dan moet u op, in uw, normaal gesproken in uw mailbox komen, zoals iedereen? Ja, uh, dat gebeurt nu niet. Ik krijg nu een push-notificatie. Ik zie je uh, op uw mobieltje, die begint te trillen. Uh, pending authentication. Okay. Nou, en dan? Ik klik erop. Ik zie nu op welke site ik wil inloggen... door middel van een ID, wat ik ook in mijn scherm zie, en het logo en ik draai aan de kluis en ik kom binnen. Wat is nou het belang om hier in zo'n security-delta... dat klinkt heel deftig, maar het zijn gewoon twee kantoorlagen... waar allerlei bedrijfjes, ja. high-tech bedrijfjes bij elkaar komen... plus overheid, plus politie, plus justitie. Uh, wat is daar nou voor u het belang bij? Nou, onze toepassing gaat eigenlijk om vertrouwen. Dus wij vinden dat we zelf een mooie oplossing hebben gebouwd... maar we willen graag een paar stempels van wat uh, externe instanties... zoals bijvoorbeeld TNO of wat overheden... die onze oplossing ook hebben bekeken... en dus ook bevestigen dat wij inderdaad niet kunnen inloggen uh, op uw account. En daarom zoeken wij hier die samenwerking. Dus met uh, die partij die ik net noemde. Maar ook met andere beveiligingsbedrijven. Die dat allemaal testen. En uh, uiteindelijk vertellen van nou, dit is een goed verhaal. Dit kunt u als thuisgebruiker veilig gebruiken. Er wordt een hoop gedaan. Dus in dat de Hague Security Delta in Den Haag. Het wordt straks geopend door minister Opstelte van Veiligheid. Bijdrage was dat van NOS-verslaggever Menno Remaij. Bijna 2000 Joodse kinderen werden eind jaren 30... door hun Duitse of Oostenrijkse ouders naar het toen veilige Nederland gestuurd... werden opgenomen in pleeggezinnen of in kinderthuizen gezet. Maar hoe het hen verder verging is vaak niet bekend. Mirjam Kezing probeert nu te achterhalen wat er met deze kinderen is gebeurd. Zij is hier. Hartelijk welkom. Dank je wel. We hebben gesproken dat we je en jij tegen elkaar gaan zeggen. Um, je wilde eigenlijk een biografie gaan schrijven over je grootvader... uitgever Isaac Kezing. En toen kwam de hele zaak in een stroomversnelling. Ja, want toen ging ik nadenken over hoe mijn familie in januari 1942... Uh, heel laat dus nog wegging uit Nederland. En toen dacht ik maar, wacht eens even. Ze hadden daar een jongetje in huis, een vluchtelingenkind. Olie? Olie, dat klopt. En wat hebben ze daar eigenlijk mee gedaan? Waarom, waarom is die niet meegegaan naar Cuba en naar de Verenigde Staten? En daar ben ik een heel klein onderzoekje naar begonnen... En op het moment dat ik dat weg wilde bergen... dat ik dacht, zo, nu weet ik wat ik wilde weten... zag ik dat er nog twee kinderen woonden op datzelfde adres... waar hij terecht is gekomen. En dat was eigenlijk wat me prikkelde. En toen dacht ik, uh, als er drie van die jongens op hetzelfde adres woonden... hoeveel waren er dan? En wacht eens even, hoe kwamen ze eigenlijk nou. in Nederland? En ik dacht, nou, daar ga ik eens een boek over lezen. Dat is interessant. Maar laten we eens bij die Oeli uh, het houden even. Wie, wie, wie was dat jongetje? Uli was in 1927 geboren in Hannover en is in, uh, eind 1938 door zijn ouders naar Nederland gestuurd. En heeft hier eerst in een aantal tehuizen gezeten, want de Nederlandse regering wilde dat die kinderen in tehuizen kwamen, want dan konden ze beter toezicht houden en zorgen dat die kinderen weer door zouden emigreren, want dat was de bedoeling. Nederland wilde die kinderen hier niet houden. En uiteindelijk zijn die kinderen wel in pleeggezinnen terechtgekomen. En zo is Oelie in november 39 bij mijn grootouders in Amsterdam terechtgekomen. En, en ken jij het verhaal van die Olie? Helemaal niet. Ik had nog nooit over Olie gehoord. Het was binnen jullie familie niet, uh, uh, uh, niet een verhaal wat, wat af en toe weer eens opkwam. Waarom nee. werd daar niet over gesproken? Nou, er werd überhaupt niet over de oorlog gesproken. Mijn vader sprak er niet over, mijn tantes. Bij de tantes eigenlijk. Uh, en dat is een verhaal dat terugkomt in heel veel. Ja, ja, ja. Ja. Dus vandaar ja. dat je ook niet van het bestaan van Uli Van deze jongen Nee, afwist. ik had nog nooit van hem gehoord. Nee. Uh, uh, voor de goede orde nog even. Want uiteindelijk uh, uh, uh, uh, zijn ze gevlucht. Maar hij moest achterblijven dus. Uli. Hij moest hier achterblijven. Ze konden hem niet meenemen. Hij had geen paspoort meer. Zijn nationaliteit was afgenomen. En ik denk ook dat mijn grootouders geen toestemming hadden van zijn ouders... die op dat moment al waren gedeporteerd, om hem mee te nemen. En uiteindelijk is hij naar Sobibor gedeporteerd. Ja. Ja. Ja. En, en toen, met dit verhaal in de hand, dacht je... er moeten meer van die kinderen zijn. Nou, ik zag dus nog twee van die kinderen. En ik dacht, nou, dat lijkt me nou daar wil ik een boek over lezen. Maar dat bestond niet. En toen ben ik, ik zeg vaak als grapje, maar het is, uh, het is wel waar. Ik ben eigenlijk per ongeluk zelf een onderzoek begonnen... Ik ben uiteindelijk in het Nationaal Archief terechtgekomen. En daar blijkt in de archieven van Binnenlandse Zaken is heel veel informatie. Het is een beetje hapsnap. Het is vo niet volledig. En ik had toevallig een nieuwe laptop en die nam ik mee. En toen ben ik een database begonnen. En na een paar weken dacht ik, goh, het lijkt wel of ik een onderzoek ben begonnen. En ik dacht, nou, misschien <lacht> ik dan moet ik er maar mee boek... doorgaan. Ja, misschien ja, ja. moet ik dat boek dan wel schrijven. Want, want je stuit op veel meer gevallen dus. Ik heb uiteindelijk dus, uh, ik werk nu met een database van 1800 namen. En ik weet dat dat ook niet volledig is. Want er zijn ook kinderen gekomen die zijn stiekem, dat mocht natuurlijk niet, bij hun familie ingetrokken. En die heb ik nooit gevonden. Maar die bijvoorbeeld dan ook andere namen gekregen kunnen hebben? Om ze maar deel te laten uitmaken van een gezin? Ja, Dat is natuurlijk nou, lastig dat, te achterhalen. Dat niet. Nee. Uh, misschien later wel in de onderduik. Sowieso is denk ik Zeker nu. We zijn, het is 70 jaar verder heel lastig... om al die informatie nog te achterhalen. Of lukt dat wel? Nou, op zich, ik heb vaak gedacht... als ik het eerder had gedaan, had ik meer over levenden kunnen ja. spreken. Maar het is nu door internet en door online telefoonboeken... en andere bronnen die online zijn... veel makkelijker om mensen op te sporen. Dus ik heb heel veel mensen gevonden. En ik heb een maand geleden een site ge, uh, gelanceerd die door heel veel mensen gevonden wordt. Dat is wonderbaarlijk. En daar krijg ik ook weer heel veel reacties op. Zo heb ik vorige week een uh, mail gekregen... van de nicht van dit meisje en dit jongetje. Foto. Ja, Het ja. meisje was... Uh... Ja, het is echt te vreselijk voor woorden. Zij was nog geen vier toen ze door haar moeder uit Wenen... naar Nederland werd gestuurd... Een schattig meisje ja. met een poppenwagen Zien Een, een poppenwagen naast zo'n ja. oude, oude, oude poppenwagentje. Ze heeft hier een jaar in te huizen gezeten samen met haar neefje, die dan iets ouder was. En deze nicht, die heeft. En daar ben ik voor mijn onderzoek en voor mijn boek verschrikkelijk blij mee. Die heeft een aantal brieven nog. En die heeft ze met mij gedeeld. Ja, kopieken. Wat staat erin? Ja, nou, dit, dit is vreselijk om te lezen. Dit is een moeder die aan haar broer schrijft, uh, In het lieve Duits, broer, Duits geschreven, ja. Ja. ja. En, en mijn lieve gouden kind, en ze schrijft: uh, ik mis me Gerda zo. Dank je wel voor de foto en. Uh, Zeg haar dat ik, er, dat ik niet anders kon dan haar weg te sturen. En zal ik haar ooit weer zien? Uh, ja, het is hartverscheurend om want, te lezen. Want, want dit, dit is een verhaal, dat verhaal van Oli. Uh, dat is niet goed afgelopen. Hoe is, hoe is het met al die kinderen vergaan dan? Nou, je kan groefweg die 1800 kinderen in drie groepen verdelen. Een derde van die kinderen was mede dankzij het beleid van de Nederlandse regering... in mei 1940 alweer verder geëmigreerd... Vaak naar Engeland of de Verenigde Staten, soms naar België of Frankrijk. Dat maakte dus uiteindelijk niet zoveel uit. En van die ongeveer 1200 kinderen die nog in Nederland waren in mei 1940... is de helft uiteindelijk omgekomen en heeft de helft het toch overleefd. Ja. En heb je daar ook nog mensen van gesproken? Daar heb ik vrij veel mensen van gesproken. En wat voor en... gesprekken zijn dat dan? Dat zijn meestal hele emotionele gesprekken. Dat zijn soms, in sommige gevallen ook... is dat de eerste keer dat mensen erover willen praten. Um, en het is heel wisselend. Maar wat mij heel erg is opgevallen... is dat de meeste van die mensen... Uh, heel positief in het leven staan. En hele vriendelijke, lieve mensen zijn... die niet door haatgevoelens of wat dan ook worden gedreven. Maar dat, dat apart worden gezet van je ouders op zo'n vroege leeftijd... heeft dat wel impact gehad op hun leven voor hun gevoel? Nou, in sommige gevallen wel, ja. Ik ken een, een vrouw die is hier ook op hele jonge leeftijd gekomen. Uh, is hier bij haar oom en tante terechtgekomen. Echte ouders, zusje, hebben het niet overleefd. Oom en tante hebben eigenlijk nooit meer naar haar kunnen kijken... omdat hun eigen ouders uh, kinderen het niet hebben overleefd. En zo iemand is wel zwaar beschadigd ja. psychisch. En probeert dapper het beste ervan te maken. Maar heeft natuurlijk een enorme bagage. Wat doet dat met jou zelf? Want je hoort heel veel heftige, intense verhalen nu natuurlijk van mensen... die van 70 jaar geleden nog kraakheldere herinneringen hebben. Uh, nou, dat is soms even slikken, zeg maar. Uh, maar dat... Ik denk dat is voor iedereen die deze verhalen hoort. Want iedereen die zelf ook kinderen heeft... zal zich kunnen verplaatsen in de, tot op zekere hoogte... in de positie van die ouders... die zich gedwongen voelden om hun kinderen weg te sturen. Ja. Maar goed, jij maakt hier natuurlijk bijna een levenswerk nu van. Je kiest er ook voor om dit ja. helemaal uit te pluizen... en ik meer te willen horen. Ja. Nou, laten we zeggen... ik heb een olifantenhuid uh, moeten kweken... en... Uh, ik denk, mijn tante zegt, ik kan niet meer huilen sinds de oorlog. En ik kan ook niet meer zo goed huilen. Nou, al die verhalen. Ja. ja. Zes jaar geleden inderdaad begonnen met het verhaal van Uli. Uh, nou ja, intussen uh, daarmee bezig. Aan de andere kant ook mooi dat, dat dit uh, onderwerp... Uh, nu even in de schijnwerpers komt te staan, toch ook? Een ja, het vergeten het, onderwerp misschien. Ja, het gekke is dat dit inderdaad. Dus toen ik begon en dat boek aan het zoeken was, ging ik naar het NIOT. En dan kom je daar binnen in de bibliotheek en dan zie je duizenden boeken hmm. over de oorlog geschreven. Maar dit stukje is nog volkomen onbekend. En bijvoorbeeld al die tehuizen waar die kinderen hebben gezeten. Daar zijn heel veel misverstanden over. De meeste van die tehuizen daarvan denken mensen dat het Palestina-opleidingscentra waren. Dat is helemaal niet waar. Dus het ja. weer tijd dat iemand dit op de ja. kaart ging zetten. Ja. En... Jij bent er druk mee en gaat er nog wel even mee door zou te horen. Fijn dat je het hierover kon praten bij ons, Mirjam Keesing. Onze verslaggever Niels de Jager is voor de minimaatschappij... deze week in een stad waar uh, deze week nog over gediscussieerd werd... Hè, wat er moet gebeuren met het herdenkingsbeeld van de verwoeste stad... het beeld van Zadkin rond die Tweede Wereldoorlog. Dat betekent dus dat hij is in Rotterdam... In dit geval in de Rotterdamse wijk Kralingen. En met de bewoners praat hij over afzien en de crisis. De ochtend. De minimaatschappij. In januari zijn iets minder bedrijven failliet gegaan dan in de maand ervoor. Volgens het CBS viel voor 589 bedrijven het doek. Ook in Kralingen sluitte de deze week een zaak voor goed zijn rolluiken. Is over. Het is de winkel van Noah. Ja, de... Schappen staan er nog, maar ja. alles leeg. Alles is leeg, ja, inderdaad. Alles uh, verkocht met de bakken en al. Want wat was dit? Een snoepwinkel. Een, een snoepwinkeltje van de buurt. Het snoeppaleisje. Het snoeppaleisje, inderdaad, ja. Maar als ik het zo zie, dit is, is geen snoeppaleisje meer. meer nee, nee, nee, helaas niet. Uh, aangezien de crisis en uh, minder mensen op straat hier uh, lopen is het uh, minder gaan worden. Echt gewoon niet rond kunnen komen hiervan? Nee, helaas niet. Nee. Hoe lang uh, is het snoepaleisje open geweest? Uh, bijna twee jaar. En, en heeft het nog wel een tijdje goed gedraaid? In het begin uh, in de zomer toen ik open was. Uh, zes maanden, zeven maanden. En toen uh, ja, begon weer de, de winter, was het wat minder. En deze winter heeft eigenlijk alles... Uh, naar de grond uh, moeten gaan. Zie je wat? een ja. zakje chips? Ja, we zijn al alleen allemaal, allemaal over datum, Dus die man van de chips moet nog komen van de lees. Het is natuurlijk crisis. Ja. Uh, er gaan veel bedrijven gaan er failliet. Ja. ja, bent u gewoon een van de vele slachtoffers ja, van de crisis? Ja. ja, dat wel. Dat wel, absoluut. Ja. Wat denkt u als u dit winkeltje tien jaar geleden had geopend? Zou het dan beter draaien? Ik denk het uh, eigenlijk bijna wel zeker. Of uh, vier, vier jaar later. Want het gaat weer beter straks. Ja, ja daar ga ik vanuit. En... Ook met de uh, woningen hierachter. 2000 gezinnen of zo die er weg zijn. Ja, het, het ligt helemaal plat, er wordt nu geheid. Dus over twee jaar of drie denk ik dat het beter gaat worden. Want al die 2000 woningen zijn ook weer duizenden potentiële klanten. Dat is zo moet je het zien, ja, inderdaad. Maar het was een mooi film. Een verloren middag, dan wat ga ik doen? Gewoon naar de bioscoop. De... Veel minder zorgen zijn er bij de seniorenlopers, bij de Kralingse Plas. Ja, en ook opera. Voor, en na en tijdens het rennen wordt er uitgebreid gekeuveld. De jongste natuurlijk, hè? dat zie je wel. Deze groep is uh, volgens mij oorspronkelijk begonnen. Voor mensen die een hartaanval hadden gehad en andere problemen hadden. En is het hier fanatiek sporten of uh, ook vooral gezellig? Nou... Het is meer de sociale business hier zo. Ja, voor de gezelligheid. Ja. Maar trainer Alex schreeuwt de seniorenlopers aan het werk. Kijk aan je paslengte En door naar beneden. Toch geeft Riet geen krimp. U, u loopt wel een mee. Jawel. Maar dat kik je wel op, hoor. Mag ik even een brutale vraag stellen? Hoe oud bent u? 74. Ja, daar word ik wel helemaal groot van. Als ik het dan straks weer gedaan heb, dat gevoel... Dat kan je niet kopen. En dat is fantastisch. Is dit het uh, mooiste stukje van Kralingen? Helemaal waar. Ik ben niet geboren en getogen in Rotterdam. Ik kom uit Scheveningen, maar als je nu toch in Rotterdam gaat wonen... is dit perfect. Misschien het mooiste stukje van Kralingen. Maar voor marathonlopers zoals Joop is de Kralingse plas ook een martelgang. Er zitten wel een hoop stuk, stukken. Die zwaarste kilometers hier in Kralingen? Ja. Dat is het moeilijkste stuk. Het ongezelligste ook. En, eh, Waarom ongezellig? Ja, er staan weinig weinig mensen. Daar heb ik speciaal jaren gehad toen ik daar echt op dat stuk ging trainen. Dus als marathonloper heb je een haat-liefdeverhouding met het Kralingse bos, Kralingse Plas. Ja, ja dan zit het van tevoren al in je hoofd. Dat wordt zwaar hè. Daar, eh, ja, er lijkt dan geen einde aan te komen aan dat Kalinkse bos bij een marathon. Seniorenloper Joop was dat, die dus 25 keer hè, die Rotterdam-marathon heeft gelopen. Het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Naar aanleiding van de situatie in België. Daar stemt het parlement vandaag over een verruiming van de euthanasiewet. Er wordt veel gereageerd hier. Via de mail en via Twitter bijvoorbeeld. Ja, via Twitter hebben we van Blavino nog een reactie. Niemand heeft om het leven gevraagd. Dus heeft impliciet de vrijheid om er netjes uit te kunnen stappen. Chark uh, Reininga die twittert ook. Leeftijd is eigenlijk een heel een oneigenlijk criterium. Het moet er altijd om gaan of de keuze voldoende is overwogen. En ook van een uh, professor Wim Distelmans uit België. Hij is oncoloog... Uh, hij, is, hij geeft vijf redenen waarom euthanasie voor minderjarigen goed kan worden gekeurd. Een paar voorbeelden daarvan zijn, op Leiden staat geen leeftijd. Deze discriminatie werd al jaren geleden door de Orde van Geneesheren gepubliceerd. En de wet verplicht niemand tot het uitvoeren van euthanasie of tot het verzoeken naar euthanasie. Er zijn ook mensen het oneens natuurlijk met de stelling. Iemand op onze site zegt euthanasie is moord. Nu wordt zelfs de moord op kinderen legaal. En op dat bericht komen dan weer heel veel reacties van mensen die dat kortzichtig vinden. Vermoedelijk ligt hier een religie aan de grondslag, zegt iemand... Euthanasie is geen moord, maar zelfbeschikkingsrecht. En mijn hemel zegt, kan het nog platter? Loop maar eerst eens een weekje vrijwillig stage op de afdeling kinderoncologie... voordat je met dit soort van hartverscheurende dilemma's bemoeit. Het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Dat is dus de stelling waar u op kunt reageren. Via de site www.stand.nl. Bellen op 0800-1101 of twitteren. Doe dat dan met hashtag standpunt.